Hele goeiedag, lieve mensen. Jullie luisteren weer naar de podcast uit de volksmond. Vandaag zit ik hier met de bezorgde Maya. Ja, en omdat ik mijn naam gehoord heb, ga ik gelijk even inspringen. Ja. Want daar neem ik gelijk even gebruik van. Hè? Van deze ja. Uh, opportuniteit. Ja. Hè? Deze kans. Deze mogelijkheid. De kansen, die heb je in het leven. Ja. En als je een kans hebt, moet je die grijpen. En dat is wat ik nu doe. Beet pakken. Bij de lurven pakken. Ja. Het leven bij de lurven pakken. Ja. Gewoon en, met allebei ja. handjes, hè. Gewoon hard ja. knijpen. En die kans ga ik nu nemen. En uh, dat blijkt uit wat ik nu ga zeggen. Ben je nou op een laptop aan het kijken? En je weet wie je bent, natuurlijk. Klik dan even heel snel weg. Ja. Maar stel, je weet niet wie je bent. Ja, ja dat, dat dan je mag je nog niet. steeds we wegklikken. Want we willen vandaag niet dat er mensen op laptops kijken. Telefoon oh, oh, ja. mag. Ja, ja te Desk tel telefoonluisteraartjes, die willen we ja, wel. desktop, computer, als je die hebt, mag ook. Oh. Shoutout naar Pepijn. Je weet wie je bent, want jij hebt toevallig wel zo'n vieze, dikke computer. Ja, je hebt zo'n mannetje. Ja, zo'n mannetje. Zo'n funzig mannetje. Zo'n kereltje. Ja. En iPad mag ook. Ja, maar alleen, geen andere tablets. Alleen iPads. Geen Samsung Galaxy Tab? Nee. Echt niet? Nee, alleen de iPads. Nou, maar ik ga dan gebruik maken van mijn recht en ik zeg... Als je een Samsung Galaxy Tab 3 of 4 hebt, ja. dan mag het wel. Met twee geheugenslotjes. En een barst in een scherm. Ja. ja anders okay. niet. moet wel wel een barst in je scherm zitten. In Zeker, dat geval. Ja. ja. Maar goed, laten we een sprookje induiken. Oh ja, sprookje natuurlijk. Wat is ja, je ja, bedoel ja. vandaag? Uh, we gaan een sprookje uit India doen. India? Ja, toch? Ja. Iets met een koning, een duif en een meerkoet. Was het een meerkoet? Mm, misschien. We kunnen het ook veranderen in een meerkoet. Hè? Of vind je, dat, vind je dat niet meer cute? Nee, dat vind ja, meer... nee, dus... nee, ik vind het, meer, nee, het niet nee, meer ik cute. Dat ik probeer wat. Uh... <laughs> ja. Ja. Ja. ja. Maar let's go. Met Dit is het, het verhaal. Sprookje. Of is, wacht, is het een sprookje? Het is een, uh, een Hindoeïstisch verhaal. En een dierenverhaal. Oh, maar die vinden we leuk hoor, die diertjes. Die diertjes vinden ja. we die basis? Oh, <laughs> ik bedoel die al We hadden een wiebel op een stoel, hè. dat ja. hoor je weer. Dat ja, nee. noemen we gewoon even, hoef je niet te editen. Nou, dat maakt helemaal niks uit. Oké. Okay. Nee. Ja. Maar goed, dit is het verhaal van de koning, de duif en de meerkoet. De valk. Oh, sorry. Maar goed, dit is het verhaal van de koning, de duif en de valk. Zoef. Waarom zeg je nou zoef ineens? Ik denk dat het wel nice. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, op een zekere dag werd een mooie duif in het luchtruim achtervolgd door een valk. Ze streek neer en zocht bescherming bij een edele koning. Dat zie je ook niet vaak, dat een, dat een valk of een duif bescherming zoekt bij een koning. Ja, je moet toch wat, hè? Ja. ja. En toen die trouwhartige koning de duif zo angstig een toevlucht zag zoeken op zijn schoot, sprak hij tot haar: Zo, hé, hey, duivie, wat popverloor je? jij maar nou. Ga je zo op mijn uh, schoot gaan zitten. Een duifie. Hé, hey, hey, uit het ei geborene. Kom je uit een ei of zo. Hé, <laughs> hey, maar je hoeft niet zo bang te zijn, een duify. Hey, Hé, waarom ben je zo bang? Vertel het eens. Hè? Waarom ben je zo bang dat je er meer doopt? Dan levend bij zit hier zo op mijn schoot. Dat hoeft toch helemaal niet? Je bent een hartstikke mooie duif. Je veren zijn zo blauw. Als een, uh, als een blauwe lotus. Die zijn ook blauw. Heb ik gehoord. Hé hey, koning, hé, hey, mag ik dat duifje van jou, alsjeblieft? Hé? Hey? Hé? Hey? Ik, ik, ik wil dat duifje wel even, uh, even zien. Mag ik dat eens bekijken? Hey? Nee, nee, dat is mijn duifje. Die komt hier op mijn schoot. Hé? Hey? Die, uh, die ogen van deze duif, zal ik jou vertellen, die zijn zo rood als een granaatappeltje. Of als de bloesem van een uh, Ashoka boom. Hé? Hey? Weet je hoe mooi die Ashoka bomen zijn? Ik kan me niet schelen, ik heb alleen maar ogen voor die duif. Ja, dat is mijn duif. Duivie, ik zal tegen jou zeggen, vrees niet. Niemand, niemand gaat jou nog durven aanraken als jij hier onder mijn bescherming staat. Wat ga je doen? ga je hem me insmeren met stinkspul of zo, Dat niemand hem meer gaat aanraken. Nee, ik ben de koning. Ik regel deze dingen, ah, oké? Okay? weet niks. Ik, ik zeg dit nu als koning. Ik ben bereid mijn hele koninkrijk voor deze duif op te offeren als dat moet. Als het moet offer ik mijn leven op. Zit, Deze dit, duif hoeft nooit meer bang te zijn. Zit jij bij Greenpeace of zo? Wat is dit? Dit is een dier wat je net ontmoet hebt. Doe je dat bij alle dieren? Dit is mijn duif. Waarom doe je dit niet bij mij? Deze dan? duif, eh? die kwam hier zo uit de hemel op mijn schoot. Ah, je bent niet goed. Voor bang. bescherming. Eh? En ik, hey. als koning, hey. moet daarvoor zorgen. Dit is apart dat ik dit ga zeggen als volk. Maar ik denk dat jij ja, ze ziet vliegen, koning. Nee. Oh, je ziet ze vliegen. Ik zie jou vliegen. Hup, opgevliegd. val oh. Opgevlogen. Maar de valk was ook neergestreken en hij riep verontwaardigd. Koning? Ja? Die duif is als voedsel voor mij bestemd. Hij is mijn duif. Koning, luister. Het eh. past niet, koning. Wat past niet? Dat u haar tegen mij in bescherming neemt. Ja, ja, lieve duifje. Nee, nee, nee. Je zit in de weg van natuurlijke selectie, hè? Laat de natuur lekker zijn gang gaan, hè. Laat mij lekker mijn boordiertje opeten. Hé, duifjes, dat zijn mijn eten. Hè? wat ja. eet jij s'avonds? Ja, ik eet wat ik zin in heb. Eet je welke varkentjes? Ja. Heb je wel eens duif gegeten? Nee. Wil je proeven? Dan nee. maak ik hem klaar. Nee, dat is mijn duif. Nee, Godverd... ja. is mijn mooie duif. Ik heb die duif op jacht gemaakt. Met grote inspanning. He? Met mijn laatste energie wat ik door mijn eten heb gekregen, ben ik op dat kutding afgevlogen. Ja. He? En ik wil dat lekker in mijn bekkie krijgen. Dan heb je pech. Mijn dorst kwelt mij. Ja, hé. Hey. En dan, dan, ga niks, je dan, je, dan ga je niks mee oplossen he? met zo'n duifje. Nee. Hey. Maar er komt er iets bij. Wat? M mijn baakje knort. Mijn baakje knort. Ik heb honger. Nee, dan moet je ik me nog eens gaan. Deze ja. duif is mijn eerlijk verworven prooi. Kijk je nee. jouw lijf is gekneusd, je hebt er niks aan eigenlijk. En opengereten door mijn klauwen. Mijn duif. Ik ga nu de dokter erbij halen. Nee, niet de dokter erbij halen alsjeblieft. Oh, Die jowel. moet er niet. Nee, nee, nee. Ja. Ja. Nee, niet, ja. niet de dierenuts. De dierenuts. De koninklijke dokter. Om deze duif te redden. Je doet maar. Oh. <lacht> je doet maar, koning. Ik doet maar. Hij nee, is goed. Koning luister. Even, ja. even op andere toon. U heeft de macht om mensen in bescherming te nemen. Ja. En ook dieren, hè? Ja. Maar uw gezag strekt zich niet uit over de vogels die in de lucht zweven, hè? Waarom niet? Nou, wacht even. Eerst even mij laten uitpraten, kom. Goed. En als u soms meent verdiensten te werven door die duiven te beschermen, denk dan ook eens aan mij, wat ik net al heb gezegd, hè? He? Ja. Ik sterf bijna van de honger. Valk. De woorden van de valk brachten de koning in grote verlegenheid. En nu, ineens, nu ineens wel. <laughs> ja. Om ook de valk recht te laten wedervaren, zei de koning. Nou weet je, valkie. Hè? Ja. Jij zegt, jij hebt honger. Ik heb honger. Weet je wat ik ga doen? Voor jou? Hè? Ik, ik ga alvast iets zeggen voordat je iets gaat voorstellen. Nou wat ga jij zeggen? Ik ga lekker niks anders eten dan uh, de daaf. Ik wil geen os in ieder geval. Wou je dat soms voorstellen? Nou ja, ik denk ik ga speciaal voor jou een os laten slachten. Hè? Of een evenzwijn, of een hecht, of een buffel. Hè? Dan heb je nog veel meer eten. Maar iemand die bij mij bescherming heeft gezocht... Hè? Die mag ik niet in de steek laten. Oké. Okay. Nou, Want dan dat is ik... mijn plicht okay. als koning... Nou. Nu Om de zwakken te beschermen. Nu komt er een ethische kwestie, hè? Je zegt dat iemand bij jou... Als iemand bij jou aan de deur klopt, hè? Ja. Dan ga je hem in bescherming nemen, hè? Als hij dat omvraagt. Ja. Ja. Ja. Stel je voor. Ik stel me voor. Een mannetje. Hè? Een mannetje, ja. Een mannetje. Ja, heeft mannetje. zijn hele dorp helemaal uitgemoord. Hij heeft de huisjes verbrand. Had hij niet hoeven doen, want iedereen was al dood. Ja. En hij heeft alle goudstaven van het hele dorp meegenomen. Goudstaven. En alle geldstaven. Alle geldstaven. Ja. En. Die heeft hij weggegooid in het water. In het water nog wel. In het water Zo. gegooid. Hij is een crimineel. En hij gaat zielig doen aan jouw deurtje. Ja. Neem jij dan de joch in bescherming. Dan zal ik hem beschermen. Maar ook berechten als de crimineel dat het is. Oké. Okay. Eh. <laughs> okay. Ja. weet je kan wel. Iemand beschermen, maar alsnog berechten natuurlijk. Kijk, ik zeg natuurlijk niet dat hij dan door iemand zo uit het niets opgegeten moet worden. Dan gooi ik hem in de gevangenis als het een boef is. Maar deze duif, deze duif heeft geen dorp in de fik gestoken. Ah, wat is dit joh, je bent wel een, zwakke, een zwakheid van een koning hoor. Ja, He, de zwakheid nee. zelf. Ik geef jou, ik geef jou een alternatief. He? Dat zeg jij, dat hoef ik niet. Ik wil gewoon die taafkoning. Ik kan om me heen blijven draaien met mijn vleugels. Hè? Met mijn zo. Ja. Ik wil gewoon het lekkere tortelbeestje. Hè? Die op jouw schoot ligt. De ja maar, tavi. ja, maar die krijg jij niet. Heb jij dan een ander alternatief? Ik eet het vlees van de vossen of evers niet. Dat zeg ik je. Ja, ik dat wens ik. alleen... Dat, ik wens alleen het voedsel dat van eeuwigheid bestemd is... Voor wezens van mijn soort, waar ik op jaag hè? Okay. vanuit de natuur. Ja. Jij moet niet als mens je met de natuur gaan bemoeien. Met je koninkrijk. Ja, hey. Met je staf. Ik ben de koning. Luister. Ik luister. Als u werkelijk zo op die duif gesteld bent. Ja. Geef me dan vlees van uw eigen lichaam, zoveel als die duif weegt. Bent u bereid dat te doen? Ja. Ja. Oh. Ik zal doen wat je me vraagt. Nou, dat uh, wordt gelijk een smikkel. Uh, is de eerste keer dat ik mens eet, hè? Want ik kan geen mensen vermoorden. Daar heb ik helemaal niet de kracht voor, hè? Ik zal doen wat je me vraagt. Dat vind ik paak van hem. En na die woorden begon de koning zijn eigen vlees af te snijden en het op een weegschaal af te wegen <laughs> tegen de duif. Wat de fuck? Dat is niet normaal, toch? Is dit normaal? Dit is een diehard koning. Ja, ik weet niet. Als je dan ossen eet en er komt een valkje langs van, hé, hey, je hebt toch wel een duifje wat ik lekker vind. En dan gaat, pakt hij een mes en dan gaat hij zijn eigen vlees er lopen afsnijden. Ja. Wat heeft hij er afgesneden? Niemand weet het, een armpje of zo. Ik weet het niet. Maar ondertussen was er tot in het binnenste vertrekken van het paleis doorgedrongen wat er aan het gebeuren was. Onder luid gekwaag kwamen gekwaag. de ge ge ...geklaag... Ge geklaag. Ja. ...geklaag, ik zei het fout... Onder Gekla ...onderluid geklaag... ...geklaag, ja... ...dus die twee één, onderluid... ...onderluid geklaag kwamen de koningsvrouwen naar buiten gelopen... ...behangen met hun juwelen en edelstenen. Ook de ministers en andere dienaars van de koning... ...kwamen vol ontzetting naar buiten gelopen... ...en de hele omgeving weer galde van jammerklachten... ...en de heldere hemel werd met wolken overdekt... ...terwijl de aarde begon te beven... Ja, maar dat is toeval, denk ik. Denk ik de het ja. Ja. De koning sneed het vlees af van zijn zijde, van zijn armen, van zijn dijen en nog altijd woog de duif zwaarder. Toen de koning niets meer was dan een bloederig geraamte, ging hij zelf op de weegschaal liggen om zijn hele lichaam te geven. Ja. Het, is, het is best wel luguber aan het worden allemaal. Het is, is, is vrij normaal toch voor, voor een sprookje. Ja? <laughs> nou, ja? Nee, het is heel erg luguber. <laughs> Don't get me wrong. <laughs> Ik denk dat het, het meest lugubere sprookje is dat we tijd hebben gedaan. Ik denk dat dat uh, misschien wel uh, rood kapje is, bijvoorbeeld. Want de, de, het origineel. Of assenpoester is ook heel luguber. Dan worden de voetjes afgesneden. Gehakt. Maar dit, dit is ook wel, deze staat zeker echt in de top, uh, top drie, de meest leguber gesproken. Ja, want assenpoester hebben wij niet gedaan. Nee, nee, nee, dat klopt. Nee. Dus, maar Schrokop vond ik ook erg luguber trouwens. Ja, maar wel op een goede manier. Maar die was op een goede ja. manier luguber. Maar laten we verder gaan. Ja. Op dat ogenblik verschenen alle goden. Onzichtbare wezens sloegen op hemelse trommels en een regen van bloemen daalde op de koning neer. De goden ontkransten hem en ze voerden de edele koning, die beschermer van smekelingen, in een wagen die schitterend van edelstenen naar het verblijf van de goden. Dat was heerlijk. Dat was echt een heerlijke rotzin. <laughs> Zo. Ja, maar dan, dan kan... moet je dan gelijk ook zeggen, dat was de laatste zin van het sprookje. Ja. En dan gelijk van, ja, fuck die zin, weet ja, je. Maar echt. Ja, maar Nee, maar sorry. Ik ga nog even een stapje verder. Ik ga even gewoon even een trapje hoger. Trapje hoger. Fuck dit hele kutverhaal. Dit was wel heel echt, duister ineens. Echt, nee, maar echt gewoon ja. van, van... Dat hele dialoogstuk... Dat was absoluut niet zo lang als wij, hebben, als wij het gemaakt hebben. Nee, dat niet. Maar dat was wel leuk. Het was, maar was toe, grappig. Maar toen werd het ineens heel duister. Maar dat is en toen ging de koning naar de hemel. ja. Dus hij gaat eerst vieze vlees afsnijden. Als vleesjes, hè? Ze dijen ook. Ja. Zijn eigen dijen afsnijden. Dijtjes. Hè? Dijen zijn. Geen snijden. maar koningdijen. Koningdijfilet, inderdaad. Ja. Oh, lekker hoor. En is er ook een stukje koningdij uh, bij? Ja. <laughs> ja, oké. Okay. Dan nou, moet je die ja. eens bij de slagen vond je dit vragen. Nou leuk grap Dat weet in de comments. Vond je dit nog geen leuk grap? Dat ook weten in de comments. En vond je dit nou een leuk verhaal? Dan is er iets mis met je. Ja, maar echt, want het ja. was geen leuk nee, verhaal. Nee, het was geen leuk verhaal. Ja, nee, het was een hindoelegende over een beschermer van smekelingen. Ja, He? volgende keer uh, als we dan zo'n sprookje hebben, dan is het uh, niet hindoe, maar hindoe maar niet, weet je wel. Hindoe uh, <laughs> ja. maar niet hoor. Nou, uh, volgens je... mij heb ik echt al veel te veel slechte grappen gemaakt deze ja, podcast. echt wel. Ja. Het een uh, slechte grappendag vandaag. Ja. Slechte grappen mannetje. Nou, maar ik ben wel blij. Vrolijk vandaag. Ja, wel vrolijk. Ja. Sprook ik niet, maar jij wel. Dus dat scheelt. Ja. Huh. Het zonnetje in huis. Net zoals de zonnegod Ra. Die is ook het zonnetje in huis. En buitenshuis. Want hij is de living embodiment van de zon. En wie wil er nou niet de living embodiment van de zon zijn? Wil jij dat zelf zijn? Dat mag zeker. Wil je dat niet zijn? Dat mag ook. Want dat recht heb jij. Jij hebt ook vrijheid van meningsuiting in Nederland. Geweldig hè? Hartstikke leuk. Hé, hey, ben je nu echt gewoon heel erg verbaasd en geschokt naar je schermpje aan het kijken? Dat hoeft niet hoor. Want je hoeft niet te kijken, want je ziet ons niet. Nee, nee. Je hoort ons alleen in die vieze vette oorschelpen van je. Ja, ja. Wil je even ertussen doorkomen en nog iets zeggen of niet? Nee, ik ben nu een beetje de draad kwijt. Maar dank je wel hiervoor. Oh, oké. Okay. Ik vond dit een mooi, uh, mooi einde van ja, de Ja, maar dit was heel persoonlijk aan. wat ik net, net zei eigenlijk. Tegen ja, ja, de ja tegen de luisteraar, de luisteraar. Ja. en zo. Ja. Ja. Kan je misschien dan gaan zoeken naar de draad? Dan kan ik nog wel wat dingen in de microfoon zeggen. Dan kan je de draad gaan zoeken. Oké, okay, dat is goed. Ga je ja? even in de microfoon gaan ja. zoeken naar de draad. Ja, dat is goed. Ja. goed. Dus, uh, oh uh, ik heb ja yeah. kijk maar even wie is niet? oh wat hier waar ja dat telt ook als draai oh ja ik heb er een gevonden ze terug nice oké snap je hem weer ja ik snap hem weer nice oké okay. hey um... ja ik uh, het spijt me ik ik, ik ga mijn verontschuldigingen aanbieden aan de luisteraar voor dit sprookje namens uit de volksmond ja, ja. Is goed. Nee, maar mensen zien een dierenverhaal. En, en dierenverhalen ze, zijn leuk. Het dan verwachten ze iets vrolijks. Ja, of in ieder geval nee, iets. iets leuks. Iets ja. gezelligs. Of, of in ieder geval, als het kut eindigt, gewoon een ja. goede les. Ja, wat of, is dit of, of nou weer? Het is gewoon ook een wolf joh. die wordt opgevolgd. Het is ook helemaal geen goed voorbeeld. Nee. Het is niet echt gewoon van je kan er niet echt een les uit halen. Ja, wat is dit? Oh ja, ja, ja. als je dan een, een, een ah. valk ziet vliegen en dan komt een duif op je schoot. Dan gaat de volk tegen je praten... ...waarna je uiteindelijk je vlees van je eigen buik gaat snijden. Ja, maar dan mag je wel naar de hemel. Ja, maar... Wat? de hindoe-hemel. Ja, maar dan wil ik niet naar de hemel als je dat moet doen. Nee, dan mag jij niet naar de hemel. Dan ben ik maar een beetje uh, hè, egoïstisch... ...maar ik ga niet mijn eigen vet eraf snijden... ...en al helemaal niet mijn eigen vlees. Spieren, is dat vlees. Nou, vetjes. Nee, nou ja, maar dat is geen vlees hè? vetjes. Vetjes. Ja, je vetjes... Dijen kletsers. Kinvetjes. Kletskoppen. Ken je dat? Is lekker, toch? Zo is dat is dat een... lekker. Ja. Wat is dat met pinda? Ik weet ik niet. Een wat zijn dat ook weer? Volgens mij zijn ze niet met pinda's. Maar oh, ja. ze dus kletsen wel. Ja. Hetser kletser. Hetser de kletser. Ja. Nou, ik vind het een mooie. Ja. Nee, we gaan niet zo oh, stoppen. Ik gaan we niet op... stoppen? Ja, nee? Oké, okay, dan ga je nog even ja. verder. Dan ga ik uh, alvast wat anders doen. Oké. Okay. Wat ga je doen ondertussen? Oh, een beetje chillen. Okay, dan ga ik nog even de pitch doen hè, natuurlijk, want daar ja. zit iedereen op te wachten. Waarom? En misschien zit jij er wel op te wachten, dat weten ze we niet. Wil jij nou een verhaal aanvragen? Dat kan. Alsjeblieft geen uh, hindoeïstisch verhaal, Hindoeïstisch verhaal, want dat hebben we net al gedaan. En uh, ja, sorry, mag wel trouwens hoor, maar uh, liever niet uh, in de aankomende twee weken. Want uh, ja, we moeten ook wel een beetje aan andere mensen denken hè, en... Uh, Alleen mensen uit India, ja, we kunnen je wel blij maken met sprookjes. We hebben een laatst een sprookje gedaan, maar ja, hè? ja, we kunnen ook niet alles doen. Hè? Ja, fabels mag, mythes niet, doen we moeilijk over. Maar wil je iets aanvragen dat kan, laat het weten in de comments. Dat mag, dat lezen we niet altijd trouwens. Maar je kan ook mailen naar uh, uitdevolksmond.gmail.com. Dat is u-i-t-d-e. V-O-L-K-S-M-O-N-D en dan zo'n apenstaartjes, die teken je eigenlijk zo met zo'n boogje en zo twee eromheen en dan, het is dus je dus kan ad noemen in het Engels en dan V-O-L-K-S-M-O-N-D c o -M. Kom, dat is uh, commercial, zeg maar co uh, commerciële site. Wij zijn zelf niet commercieel, maar we hebben gewoon niet genoeg geld om een eigen domein van uh, e-mailadres aan te maken. Maar kan jij er ons mee helpen? Dat zou wel fijn zijn. Dan kan je ook mailen naar uit de En dan kan het zijn dat we...